Wij beginnen de zoggerles 72, pagina Jude, Kien, de rechterkolom. En wij beginnen direct, euh, nou, we beginnen dan, wij moeten beginnen beneden, staan wij op de regel 31, en dat is het begin van uh, de referentieletter G. En dan gaan we naar boven naar de zogers zelf. De eerste regel uh, bovenaan. Probeer je te concentreren nu? Absoluut nergens aan denken. Doe het werk van binnen nu om nergens aan te denken. Absoluut nergens. Niet aan de wereld, niet aan familie, aan niemand. En dan daarmee, daarmee zal je echt... Helpen en familie en iedereen. In zichzelf in de eerste instantie. Maar nergens, absoluut nergens aan denken. Alleen blijf hier zitten. En dan zal je het opnemen. Op de juiste manier zal je opnemen. Optimaal opnemen. De eerste regel. Hey, ot hey. Dus ik lees. Ik lees eerst Aramees vertaal ik het en dan gaan we naar beneden. Naar de Hasula. Dawar Acher Hanezanim Eilin Inon Avhan De Alu We Machashawa We Alu We Ailma Twee we taman. Hebben we dat niet gelezen vorige keer? Ja? We hebben dat wel gelezen, denk ik, maar we hebben niet, we hebben niet, niet, vertaald. Of vertaald en maar niet via de, niet door de, door Ja, we hebben dat wel gedaan. Dus we gaan naar beneden bij de rechter op de rechterkolom, de regel 31. Hei, ot hij. He. daar waren een andere. Letterlijk is het afkorting, daar waren een andere, ding of een andere zaak, maar betekent een andere, een ander uitleg. Dat is andere uitleg. sanim Elin, etcetera, etcetera. De uh, stekjes, kunnen we zeggen. Deze stekjes, en et cetera, et cetera. Dubbele punt. Pirouche, 32, acher, oh, de andere uitleg. Een andere uitleg. Dat is de afkorting. Dalit, half. Dat is dan de andere uitleg. Punt. Hanet Sanim, Elohem, Ha-avot, Shaniq Nasu, Vamachasava, 33. Vaniq Nasu, haba Shehu, Vina, Vaniq Nasu, Sham. So, so dus zoals we hem ons hadden verteld, we houden ons nu bezig met, de Zoger zich bezig met de kwestie van op welke manier nu de serenpien en uku ontvangen nu licht. Op welke manier groeit nu serenpien dat die licht ontvangt en dan kan die ook dan ook kan de uku ook licht ontvangen want alles is draait nu om die serenpien en uku. Eh Pirouche uitleg. andere uitleg, 32 naar de punt. Ga niets dus die uh, stekjes, zoals so, so we hebben dat geleerd, dat dat zijn de sferoot van, ja, sferoot van Ziran Pin. Elohim ha ha'avot, dat zijn die de vaderen, en de vaderen, she nichnasu nasu, van machashawa, die binnenkwamen in, in de gedachte. Eerst gewoon horen, en dan straks zullen ze zien. De zoger spreekt zo'n taal. Maar als je gewend bent aan de taal van de zoger, dan zullen je zien, avot, vaderen, dat is altijd, dat is in de regel, is het geset guratje feret, hagaat. Ja, eigenlijk. Maar gesavot, dat is dan hoger, dat is, zo so allemaal zien hoe dat, die dingen. Maar zo so vertelt die ons. dat vertelt de Dat de stekjes, dat zijn de vaderen, avot, avot. Shinich Nasubha Machasava, die kwamen in de gedachte. 33. Vanish nasuba, Ulama Ba, ba en zij binnenkwamen in de toekomstige wereld. Shihubina, hij geeft ons aan, dat dat is bina. De toekomstige wereld is altijd bina. En yeah. niet iets in plaats, ergens in de kosmos waar het allemaal is. Het is de kracht van de bina. We zo Shaam, en die zijn daar vers, het, verborgen. 34. Omi Shaam, Jatsu, We Gnizo. En daaruit kwamen zij en begnizo in, in het verborgene. We Nistaro en die werden daar verhuld. Toch nevee je hem met binnen de. De ware profeten. Punt. Kijk, zo te zien, wat kunnen we dan doen? Maar als zij ons dat uitlegt, dan zien we die parallellen en dan kunnen we wel zien naar krachten wat het allemaal is. 35. Nolad Yosef, Venis Tarou, wo Yosef werd geboren, Venis en ze werden verhuld in hem. Maar straks wordt het duidelijk wat hij ons vertelt. Punt. Niech nas Yosef be'erets de linker kolom haak du'sha we o'tam sham Niru, nier'u va'erets twee we'niglu sham. Punt. De rechter kolom de laatste regel de punt. Niechnaas Josef baaretz. Josef kwam binnen in het land, in het heilige land. De linkerkolom. We gekiemotam sham, en hij deed hen daar standen houden. Standen houden, ja, standen houden. We azen u baaretz, en dan werden zij gezien in de aarde. Twee wij nigglo, sham en werden daar, kwamen daar tot onthulling. Dat is allemaal voorlopig nogal eens nog de vertaling van de zoger, en daarom is het nog erg vaag, en, maar hij gaat ons goed uitleggen straks. Twee, na de eerste punt, matai hem nier im, wanneer zijn zij zichtbaar? Punt Hainu. Vasa Adri, she hakeshet nieret baulam. Dat wil zeggen, op het moment, op het uur, letterlijk. Drie, she hakeshet baulam, dat de boog, zeg ik dat, van de boog in de hemel, als het boog, zeg ik het, regenboog. Dat regenboog is zichtbaar uh, in de wereld. Punt. Kiva sha'a, hake shet vier, nir et, want op het uur, op het moment dezelfde, wanneer de regenboog uh, is zichtbaar, als hem niet, niet galim, dan worden zij onthuld. Ja? Punt. Vier na de punt. Uwot a et, vijf. Hij hazamir higia, heinu. et, et Arisha Jim zes minaalampünd. Vier nadepunt, ovaotaasha, en op dat moment of op dat uur. et de tijd, vijf hazamir higia, de tijd voor uh, het zingen en ook de tijd voor het zeg je dat snijden, uh, afsnijden. We hadden gezegd, snoeien is gekomen. Haino, dat wil zeggen, et le zet zet arishaim in de tijd om de boosdoeners af te snijden van zes de wereld. Nog steeds, het is nog steeds uh, de vertaling. Zes, nade punt, man, na de punt. Lama niet zo. Waarom zijn zij. Waarom zijn zij uh, gered? Waarom zijn ze gered? Punt zes na de laatste punt. Hainu. mishum shehanetzanim. zeven nir niruva aretz. Dat wil zeggen, mishum omdat de stekjes, omdat de stekjes zeven niruva aretz zichtbaar zijn geworden. In de aarde. Punt. Zeven. nade punt. We im loha junior im. Michwar. Lo zacht. Lo acht. Acht. Haju. Nisharim. Baulam. We haulam. Lo ha ja mit kajem. Zeven. de punt. We loha junior im. En waar is niet zichtbaar? en hij geeft een woordje nog daarbij, michwaar, van voorheen, loacht, acht ni, sharim, dan zou ze niet in, uh, in de wereld overblijven. Waulam, lo, haja, mit, kayem, en de wereld zou niet, uh, geen stand kunnen houden, zou niet kunnen voortbestaan. Nou, dat was wat de zorger ons had verteld. Nu, kan je hier iets begrijpen? Wie kan het begrijpen wat hier staat in de zover? Absoluut niets. Kijk, zie dat iets steekjes, en dan dat, en dat, en de josef, en allerlei, all absoluut onmogelijk iets begrijpen. Maar dat is de manier van zover. Speciaal gemaakt, zo so, so het onbevoegde, onbef, iemand die onbevoegd is, niet kan binnenkomen. Begrijp je dat? Want er zijn ook momenten, erg vele momenten in de zoger, waarbij uh, rabbi uh, Shimon, die vertelt aan zijn leerlingen, die ook een grote rabbis allemaal waren, en hij vertelde hen geheimen. En dat staat in de zoger. En hij zegt tegen hen, en hij begint zo en huilt. Dat is allemaal, moet je begrijpen wat het allemaal is. En hij wil niet iets vertellen, hij zegt, ik wil het aan jullie vertellen en ik mag het niet. En als ik het niet doe, als ik het vertel, als ik niet, als ik vertel dan, ja, dan is het niet helemaal goed. En als ik niet vertel, dan is het ook niet goed. Zo zegt hij dan, ook zo een beetje. Want als ik het aan jullie, dat geheim vertel, zegt hij, dan kunnen ook de boosdoners daar gebruik van maken. En dat mag niet. En als ik het niet vertel, dan jullie weten niet hoe dat, zit, hoe dat in elkaar zit. En dan ga je dat toch wel vertellen. Maar, maar wel op de manier, natuurlijk, toch wel verborgen manier, dat men toch moeilijk, moeilijk doordringbaar is. Eigenlijk. En dat, dat soort momenten zijn er wel waarbij hij dan moest wel op onthullen dat aan de mens weet. En zo so moeten we zien ook alles is hier alles is hier in de zoger is op die manier opgebouwd. Uh, negen. En nu gaat hij ons uitleggen en kijk nou hoe stap voor stap alles komt op zijn op zijn plaats terecht. Uh, negen. ha'dvarim. Uh, ik zal direct dan vertellen, dus van, van komma tot komma of van punt tot komma om, om gewoon de tijd te, te, te winnen. 9. bijur had waarin, uitleg van woorden. Dat is voor ons belangrijk. Dus kijk, alles is alleen maar zoger. Wanneer het zoger gedeelte is, dan gewoon goed concentreren jezelf. En, maar niet denken dat jij, weet dat niemand kan eens begrijpen wat zoger kan Maar probeer je te concentreren. Maar nu, wanneer je gaat uitleg geven, nou, dat is dan belangrijk voor ons. Hè. Dan kunnen we zien die verbanden. En dan wel let op die verbanden tussen de woorden van zoger en wat hij ons vertelt bijura dvarim i flech van voor van de woorden kan bewer het is katu kin ganal hier legt die uit het uh, geschreeft met andere woorden het vers wat we hebben gehad ganecanimni ruva aristot ja ik vertel dat nu had uitleggen het vers van shirashilim ja van de liederlieden ja dat de Stekjes zijn verschenen op de aarde, herinner je, je nog? En de stem van de tortelduif uh, is hoorbaar in ons land, etc. Et nu gaat hij ons dat uitleggen. Eerst had hij ons uitgelegd, dat vers. Hij had parallel getrokken tussen, dat, ja, tussen die woorden, bepaalde woorden in dat vers. En met de zeven dagen van de schepping. Ja? Die parallellen had hij getrokken. En nu gaat hij ons uitleggen wat die, wat die woorden betekenen op zichzelf genomen. Bijuradvarim de uitleg van woorden. Kan me waere takatuf hier leg die uit dat vers het vers zoals so boven gezegd werd. Kin. Alv ginaat hasagat mochin de chaya shelzeran pin elf gufa. Dus dit vers waar wat, wat we, wat we het over hadden gaat hij nu dat uitleggen aan de hand? Hij verbindt nu, hij vertelt het over, hij gaat het uitleggen wat hier staat in dit vers, dat het gaat over genad hasagata morgen over, over het uh, bereken van de mogen van Gaya van Zeranpin. Dus hij gaat in dit vers wordt verteld, zegt hij over het berekenen van door pin, bereken van de Mogen van Gaia. Mogen Gaia van Gaia betekent licht Gochma van Gaia. Dus pin, die groeit, en die ontvangt dan, die moet dan ontvangen de licht van Gaia, licht van Gochma. Uh, en dan die doorgeven aan die Malgoed, en Malgoed weer gegeven. Dus hij zegt ook, dat het, het gaat hier, dus... Al begint over, dus dit vers dat gaat het over de, het aspect kin uh, hasagat, Hamochin het berekenen het bevatten van de mogen van gaya, dus van gochma, schelzeranpin, elf, gufe van zeeranpin zelf. Denk? Dus... Eerst vertelde hij ons dat het gaat over de Nukwa. Ja, we begonnen de zogger over de opbouw van de Nukwa. En dat herinner je nog. En dat de Nukwa moest opgebouwd worden door die zes vieroot van Zerenpien. Ja, duidelijk, over zes dagen van de schepping. En zo gaat hij wel daarover vertellen. Maar nu gaat hij dan vertellen ons over Zerenpien zelf. Hoe wordt word Zeer en zelf opgebouwd, ja? Yeah? Hij gaat straks geven aan die Nook, maar hoe wordt hij dan opgebouwd, zelf? Dat is wat hij ons vertelt. Dit vers vertelt over hoe Zeer en verkreeg die gogma. Waarom? Waarom is het goggaya? Chaya is gogma, Het ligt chaya of gogma zeggen wij, of gaya. Maar gaya betekent levenskracht, En waarom is het belangrijk voor ons te weten hoe hij gaaie verkrijgt, want alleen wanneer ze hier een pin, of wanneer ze een pin verkrijgt, licht hoogma verkrijgt, door gaaie te verkrijgen, kan je dan ziwuk maken met de doekwa, en kan die haar geven, duidelijk, het is een volwassen toestand, van, als men gaaie verkrijgt, dan kan men ziwuk maken, duidelijk, anders kan men geen ziwuk maken, dus echt in ook maar alleen wel als op mijn vriend. Dus daarom gaat hij nu ons vertellen hoe Zerenpim komt aan die Gaia. Als we weten hoe dat gaat, dan weten we straks ook hoe dat met het doorsluizen daarvan naar de Noekwa zal plaatsvinden. 11. Wilmeier, en hij zegt, hij is de zoger, zegt, al-Hagat, 12 de Zeran-Pin. Dat hanit Sanim, dat de Stekies, Sovovovim, al die uh, uh, refereren op Hagat. Verwijzen naar Hagat van Zeran-Pin. Chesed Gwaratje Feret van Zeran Pin. Dat is eigenlijk Zeran Pin. Zeer en pin is Chesed Gwaratje Feret. En hij die nog net zo Hij is, zo nog insluiting van de Nukwa in zichzelf. Maar hij zegt ons dat het draait om die, hij verwijst dan naar de Hagat. 12, na de eerste comma, Shenikra, Shenikraim, Afghan. Welke Chagat, dus Chesed Gwaratje Feret. Heten, Afhan vaderen. Kijk, als wij we goed weten de tiensverhouding, hoe die tiensverhouding functioneren. Dat is wat wij leren eigenlijk. Niets anders. Al die wat hij ons vertelt over de versen in de Alles draait om dezelfde wat wij nu leren met jullie. Dus niet om iets anders. Alleen die tiensverhouding. Niet die. turtle tortelduif en al die. is allemaal beelden. Beelden die. Waaronder dan zit de structuur van die tien Alles wat we leren moet voor jou zijn belangrijk, die tien ja. En niet dat wat een omhulsel. Ja? Als we spreken bijvoorbeeld van die stekjes, dat is dan een omhulsel van, wat, van over die tien Dat is in de innerlijke kant. Ja, alles wat hij ons vertelt, tortel dive alle andere dingen dat zijn omhulsels als het ware andere vorm van uh, uh, ja een beeld van die bepaalde uh, fase in de tiensferot-elementen en processen in de tiensferot dat is voor ons cruciaal belangrijk dat je altijd weet voor ons cruciaal is de tiensferot hoe die functioneren in elkaar. En dat kan soms, spreek je dan over dat. Soms spreek je dan over, zo spreekt over de Shoshana, over de Lely, weet je, over andere dingen. Over, maar dat zijn allemaal beelden om, daaronder moeten we kijken, voor ons altijd opletten, naar op de dienstverhoud. Oké. Okay. Dus zeggen u ons dat, kijk, hier in even eerst vertalen. Dus uh, Shagat 12 de Zeranpien. Ja, dat dit slaat op de Hagad van Zeranpien. Hasheny Kreot, Afhan, die heeten Afhan, vaderen. En omdat wij leren Zoger en and andere dingen, dan moet je altijd weten zo, so, als men sprake sprak is van vaderen, betekent Abraham Itschak en Jacob, dat is dan Heset Boratjeferet. Ja, en waarom is het die vader, waar, waar, wat waren die vader? Die waren de dragers van die van die Pin, van die <coughs> Gesed-Gorati-Ferrit. Die waren Merkava, hieroparde ook, van die krachten. Deilig? Maar wanneer we spreken van vader, bedoelen we niet die vader, die, ja, dus die mensen, die er waren hier, maar de krachten afhan betekent Gesed-Gorati-Ferrit. En hieroparde waren ook de belichamingen, als het waren daarvan. Duidelijk? Altijd kijken alleen naar de structuur, naar de krachten, en niet naar de mens. De mens ook is niet, is, is alleen maar, de, kan de drager zijn daarvan, maar niets anders. Ki let op, ki hannehi, de zeeranpien, die kraot banin, banin. Want nehi, dus net zo, het onderste gedeelte van zeeranpien, heet banin, heet zonen. Oké? Okay. Geest het je veren, dat zijn vaderen. Ja, die zijn hoger, ja of niet. En net zo goed, dat zijn kinderen. Okay. Dat is belangrijk gewoon, om te gewoon, al, gewoon even parallel een parallel zoon hebben, dat je dat gewoon weet, die verhoudingen. Dan begrijpen dat de, de zonen willen wel groot ook worden, dat de zonen gaan dan optrekken naar de vader, Net zo dat we hebben het partofien. En die zijn twee parzofien. Hani kraim haniklakim. Alle gaze shelle ze iranpin. Die dus die verdeeld worden op de gaze van the op de borst van the iranpin. Of borst, we zeggen gaze als borst. Maar zeg ik wordt je het woordje En. Dat is ook tevens kunnen noemen, soms noemen we dat parsa, vaak noem ik het parsa, maar het is ook borst. Kijk, als je neemt ook de hele gestalte van, van Tins Ja, dan zie je ook dat, we zien, dat het ook dat, kijk, normaal in de, in de, in de kleine toestand hebben wij twee delen, ja. De hogere, het hogere gedeelte en, de, en, de, tot, en tot de midden, tot het midden, en dan de onderste gedeelte. Twee, alleen twee hebben we, in de kleine toestand. Of, of kleine toestand. We hebben dan, ook zeggen dat we hebben dan tot de parsa, ja, tot de parsa is één gedeelte, en van de parsa een ander gedeelte, dus twee gedeeltes in de parsoef. Maar wanneer het grote toestand wordt, dan, dan gaat het verkregen, worden verkregen nog gabat, Nog het hoofd wordt verkregen. Een kleine toestand betekent twee gedeelten zijn Onderlichaam in een partsoef en de middengedeelte, midden in de kleine toestand. In de grote toestand krijgt een partsoef ook nog een hoofd. Eigenlijk, zonder, begrijp je dat beeld? Normaal is het, is het twee gedeeltes in de kleine toestand. In de grote toestand krijgt een hoofd. Dus wanneer in, van, de, van, de, van, de, van, de, van de kleine gedeelte, dus wanneer de twee gedeelten zijn in het partsoef en wanneer het hoofd komt, wij weten dat niets komt, zo dat alles wordt verschoven naar boven, dan komt wat, het gedeelte wat tot het midden kwam, komt hoger, komt tegen de borst staan, ja? wat vroeger was alleen maar het midden, tabur, wat vroeger was als het ware de, de navelpla navelplaats, van waar de navel is, die komt nu hoger, die komt nu steekt en met het hoofd, wanneer het hoofd erbij komt, dan wordt het een plaats, heet, heet, Gazé, Borst. Ja, dat zullen we even leren. Gewoon hoor het, alles komt wel. 14. ki Hagat, Mikraïen, zon, hagdolim. Uh, dus twee gedeelten zijn, ja, zoals so, so, so, so, so wij dat zien. Boven. Boven, de, boven het midden, boven de geze is vaderen, en onder de geze is kinderen of zonen. Uh, de, en de uh, veertien keer, Hagat Nikraim, zoon Gdolim. Want de Hagat, Heset Boratiferet, die heeten zoon Gdolim, de grote zoon, de grote zeeramp in We negen, ne, net zo goed, je zo, die, die heet een zoon, ktanim, kleine zon, Dus twee, ook twee parsofiem Dus boven hebben we daar, boven de parsa hebben we twee parsofiem Hebben we serenpin en, en nukwa. En onder de parsa hebben we ook serenpin en, en nukwa. Dat is gewoon onthouden. Want zonder, zonder het vrouwelijke, mannelijke is het niet, uh, niet volmaakt. Dat hebben we duidelijk. Dus in de Chagat, boven de parsa hebben we ook mannelijk en vrouwelijk. We zullen zien hoe dat zit in elkaar. En onder de parsa hebben we ook, dat heet uh, Zon Ktanim, kleine Zon. En boven is grote Zon. Enhoud. Punt. Vijftien. We <coughs> alken medaiek lashmiyanu shehu miziran zeesten hoger dool, welke een omer afhang, en welke een daarom, bij de zogar die verduidelikt. lees mij aan om ons te laten weten, dat het, gaat over de Pin. over de grote Pin. En daarom zien we, kijk nou als we kijken naar de tekst zelf, dan staat het zanim. Elin, Inon, Afhan, in staat het, de Stekies, die zijn, die zijn, uh, dat zijn vaderen. Dus dat is boven de, boven, dat is Hagat. En dat noemen je ook Zeranpin, Gadol, grote Zeranpin. De grote Zeranpin, dat is dan boven de parsa. En de, zeeren, en de kleine zon, of zon, soms zeg je een zon, soms zeg je zon. En de, de kleine, onder de parsa waar Nihie is, zijn is, uh, uh, is dat kleine zon. Het is niet moeilijk, mijn vrienden. Het is, als je alleen maar, wij zijn gewend, de mens in onze wereld is gewend, de... Uh, Ervaren het leven in beelden, in associaties, associatief. En dat is ook op zichzelf niet, niet, niet, niet verkeerd. Omdat de mens associatief kijkt in deze wereld, alles associatief en ook absoluut sensueel. De mens kan niet zich abstraheren van, dat is ook niet nodig. Geestelijke is geen abstractie. Wat wij leren is ook geen abstractie. Het is voelen wel. Maar het is steeds meer voelen van het geestelijke, dus It iets wat eeuwig is. En stap voor stap ook die tien sferot, natuurlijk. En die tien sferot hebben eerst de mensen als die kabbala leren nog. Er komt een zekere periode, moet doorlopen. Dat de mens niet voelt. Die tien sfeerot. Het, het is nog niet associatief. Het kan nog niet associatief door hem gevoeld worden en daarom is het nog moeilijk en de mens wil graag nog uh, vertellen over, weet je wat God of de allerlei beelden beelden vind ik veel die vinden, vinden lekkerder het is begrijpelijker het is wel ja goed, de God en dan en alle engelen en of allerlei of wat dan ook of uh, Maria, weet je veel, allerlei andere beelden het is wel het is wel tastbaarder en natuurlijk ...voor de mens is natuurlijk dan... hou vast, ja... Yeah? ...Abraham, the, of die... Joseph weet je wat... ...om te kijken naar de mensen ...dat is iets wat... ...men denkt dat dat het geestelijke is... ...maar well, het is niet... ...het is toch... Yeah, ...die tiendsverhoed... ...die krachten van die tiendsverhoed... ...als je weet hoe dat functioneert... ...dan, dan weet je... Hoe dan, ...dan heb je ervaren... ...dan verbinden... Verbind, ...verbondenheid verkreeg je de ware verbondenheid met die, met, met die krachten, hoe die, hoe die gestructureerd zijn. En dan is het doet er niet hoe waar het is. Je kan overal dan die krachten aanwenden. Je kan overal zien die dienstgeld, hoe die functioneert. Functioneer. Dat is echte familie. Die verbondenheid, die verbanden, die boven, ja, de boven, en Pien, dat is het bovenkant van hem, is grote zoon. Ah, dan weet ik grote zoon, dat is het rechts en links, rechts is mannelijk, en links is vrouwelijk, ja, en dan onderaan is Nehi, daar is ook, ah, dan weet ik het, onderaan, bovenaan, wie is dan boven, maar goed, maar goed is toch onderaan, onderaan, zeer ja, of niet, hoe kan de boven zijn, boven kan ook Nukwa zijn, dan zullen we leren dat, de de, wat de Tautora ons vertelt, boven hebben we dan Jacob en Lea dus leia is leia. Dus een vrouwelijke element is dan parsoef, is dan vrouwelijke. Boven is leia. En onder is vrouwelijke, is racheel. Dat is wat ook de Torah vertelt, dat Jacob had twee vrouwen. Niet dat omdat hij twee vrouwen had, hij had nog twee b-vrouwen. Ja, dat weet je wel. Twee dus. Uh, maar ook dat is allemaal absoluut geestelijk wat het allemaal is. Eigenlijk, dat is wat de Torah vertelt. Vertel, de Torah vertelt niet over de mens Jakob, die hier op aarde was. Natuurlijk was het geweldig dat die, dat die kwam, was een kracht, die kwam hier van boven naar beneden, van Zerenpien, en ook kwam het allemaal hier naar beneden, daalde in in hier op aarde. Maar de, Zoger, ook de Torah vertelt ons ook niet daarover. Vertelt ons over de structuur van ook van de van de van die van, vanaf Zerenpien. Ja? Dus de hele is, onthoud het erg goed, of houd het ergens in, je, in de gedachte, de hele Torah, dus alle vijf boeken van Mozes, wat de hele wereld ziet als Bijbel, ja? dat is niets anders dan de geboorte, het woordingsproces van Zerampien, niets anders. Bijbel. Maar omdat de mens wil graag beelden zien. Die wil graag dan zien hoe dat allemaal, weet je, net, net zoals gefilmd was. Hoe de Torah ontvangen was met vuur en vlam. En God daar en daar, dat is, spreekt de mens aan, weet je, dat is geweldig, hè. Maar het is niet zo. Het, de tora, het ontvangen van de Torah is een absolute stilte. eigenlijk, En ook de Torah werd ontvangen in de absolute stilte. Je kan niet anders ontvangen in de Torah. Dus die beelden die je allemaal wat, allemaal wat je leert in de Torah en zo so dat, that, dat zijn alles naar krachten. Hebe. Ook Jacob die twee vrouwen had. Dat is dat, twee vrouwen, dat zijn die twee vrouwen. Jacob is dat, Jacob moest opbouwen bij zichzelf, de hele zeer en de, ja, daar is Hè? Tiferet. Yeah, Jakob was tiferet. They was the infant, of the, the, the, the, the... And we saw that, and yourself was, was, uh, he was, you saw, that was, oh, I spread, need some other stuff, they're over. Because, the, that's what for howling and probier states, yourself, aren't you? Yeah? And need, the bail, that you need, I would say that, they must. to have laid it. Je moet je niet afleiden door allerlei beelden van zoger die het jou vertelde. Onder al die beelden moeten wij zien die team en de verhoudingen. Wat gaat, wat is er gaande nu? En wat we leren nu is het, hoe Zeren Pien komt nu aan zijn mogen, aan zijn groei? Zeren Pien is nu, nu als het ware, die moet zelf voordat hij geeft aan die noekwa. Wat, wat koninkrijk, nu is het Koninkrijk. Ja? maar goed, koninkrijk, Voordat hij het haar geeft, moet je zelf groot worden. Hoe word je groot? Dat is wat wij leren nu. Ja? En de rest, al die beelden, dat is gewoon belangrijk, maar dat is, dat is dan voor ons, dat moet je gewoon zien, dat maar wat daarin zit. In die zin is het dan, het, de, het commentaar is voor ons nog meer waard als het ware dan de zogers zelf in die zin. Maar natuurlijk zeggen we, zoger kunnen we niet ontlopen, kunnen we ook, moeten we ook zoger ook leren, in op zijn manier, zoals zoger in de taal van zoger. Maar stap voor stap, maar belangrijker, in de eerste instantie, wanneer je zoger leert, om te leren onderliggende structuur, van tien, tien spheer, die moet je steeds onder ogen krijgen. Ja, duidelijk. En later zal je ook nog weten, aha, als het gaat over Shamaim over de hemel, ah, dan is het Zeeranpien. Ja, dan weet je al die, van de zogenaar, heb je het geleerd, dan weet je al die verhoudingen enzo. Dan kan je elke, elk boek ook de Torah leren, dan zeg je, ah, wie is Zerenpien, de hemel of dat, dan kan je ook al zien, al in de Torah, door al die beelden die de Torah gebruikt, zal je zien, welke krachten zijn er, zich afspelen. Ja, en niet mensen zien in de Torah. Niet het is een groot probleem. Niet probleem, ik bedoel, het is een grote overwinning. die mens moet boven zijn sensen, boven zijn sensuele. Terwijl wij blijven sensueel en krijgen nog extra dimensie waarbij wij uittrekken van die sensuele. Nog extra verkrijgen waar wij een geestelijke uh, informatie zien. En dat zijn de tien sfeeroten. Eigenlijk. Dus. Wat is het geestelijke? Niets anders, die de En hoe die functioneren in elkaar. Dus altijd als je denkt aan de dienst dat is het geestelijke. En de rest is alleen maar uh, uh, ja, associatief. Associatief denken. En alleen maar binnen onze wereld. Okay? Dus leer dat alsjeblieft. Zestien. Uh, Alken, om Afghan. afgaan. Daarom zegt die zoger. Uh, afgaan, de vaderen, ja. Dus de zestien tot de punt. Daarom zegt die zon, zo uh, waarom? Dat is geset Goratje gloratifered. En daarom zegt hij dan vaderen. Oftewel, zoon, gdolim, grote zoon, Grote zoon kan je zeggen. Grote zeerampin en noekwa. Zestien naar de punt. We we bashem, we misschien, me bashem net En dat heet in de naam net Dus, ja, dus die stekjes als het ware. Zeventien. Shapiro sho, dat dat betekent, net beplantingen, beplantingen. Hu, i pnei, sheholchim, ugdalim kederig, net. dat is, omdat men steeds groter wordt, als je ziet dat woord, dat werkwoord, ik heb al gezegd een keertje, een paar keer, als je ziet een werkwoord en nog een daarbij een werkwoord van holeg, dan is het proces wordt dan gegeven. Dan moet je zo vertalen als het, uh, als steeds, plus een vergrotende trap, van een werkwoord, en plus woorden. Dat is dan een goede, dan is het proces wordt aangegeven. Dus wat hij ook zegt hier, 17 na de punt, na de koma, omdat men, omdat zij worden steeds groter, 18, zoals gebruikelijk is bij de beplantingen. Ja, planten worden steeds groter, en dat is ook wat, wat je, waarom, kijk, wat hij ons vertelt. Nog een keer. Hij vertelt ons over de zerenpien, hoe zerenpien nu groot wordt. Ja? Groot wordt, betekent, betekent, eerst een beetje licht ontvangen, van een bepaalde kleur. Dan in staat wordt zerenpien om grotere licht ontvangen, en nog een groter licht. Dat is dan, dus hij gaat groeien, zerenpien. En groeien doet gevoelsmatig denken aan, de, ja, aan, associatief, aan plantjes, ja of niet, aan planten, reek. Dat is wat de zoger ons gebruik maakt, om ons te laten geestelijke entiteiten voelen. Ja? Net zoals planten die groeien, eerst stekjes komen, ja, omdat het nog erg klein is, zwak en klein is. Bevatting, bevatting van het licht. Zo gaat het groeien. eigenlijk. Zo geestelijk gaat het groeien. Dat is ook ons. Hij ons ook vertelt met Zeranpien. Dat eerstkomende van Zeranpien komen alleen maar stikjes. Dus hij gaat een klein beetje ontvangen dan. En dan die wordt groter, groter tot het echte grote bomen worden. Oké. Achtend naar de punt. Shemadhilahayita midatam. Kmo negentjen nehi. Dat eerst, in de, in, dat in het begin, haïta was, midatam, was hun, uh, was hun uh, maat, aan, mate, maat van hen, kmo nihi als nehi, dus eerst dan, zon, zeeran, pien, en die waren, of nee, nee, hij bedoelt niet, niet Ziranpien. Nou, wat ik zeg nu op dit moment. hij bedoelt het niet De meerfoudsform, hij slaat op de plantjes. Eerst die plantjes worden net zoals, wat hij noemt, net zoals Nihi. Zo erg klein dus. Ja, Nihi. net zoals groot is zood. Onder, klein beetje. We acharkach, na Sucha hagat. En daarna, of Ziranpien, zijn groei. Eerst was hij als Nihi. net zoals groot is zood. Ja, alleen maar de laagste van de laagste. Dan groei je wacharkach bij jenica en daarna in, de, in, de, in, het, in, in, sta, in het stadium van jenica. Jenica is wat de moeder doet, geeft melk aan een kind. Moedermelk geeft. Die. Dus groot brengen met melk. Dat uh, is dan wacharkach bij jenica en daarna in, in de jenica. Dat heet jenica. Weet groot brengen na ha-gat, die net zo goed jesot, die worden groter, die worden ha Dus wat betekent? Niets verdwijnt, ja, van het geestelijke. Dus eerst groeit het, en het wordt het nehi, net zoals stekjes. Daarna komt er erbij nog, geestelijke voratje veren, duidelijk. Eerst, of net als een... een, een een, een huis groeit. Ja. Eerst begane grond. En dan komt nog een verdieping. Ja. Dan begane grond blijft altijd. Blijft altijd bestaan. Ja. Ken je niet. Die, die gaat niet. Dus wil groter. worden, nog groter. Dus nehi was, Eerst nehi. En bij de nehi komt nog gagat. Dus dan heb je dan zes virot. Oftewel een grotere bouw gebouw. We agar En vervolgens twintig. Bij alef, daar vervolgens komt gadlut alef. Let op wat hij ons vertelt, daar hebben we weinig daarover gesproken nog. Dus eerst nehi, ja, nehi, dus net zo goed zoot. En daarna komt nog gagat, dan hebben wij samen, hebben wij dan de kleine toestand. Wat heet, dat, dat gevolg is van het jenica, van het opgroeien, van het groeien door melk, als het ware. En daarna, maar het is, nog klein, het is nog, nog klein een kleine toestand heet het. En daarna komt het Gadlut Alef, dus de eerste Gadlut. De eerste Gadlut, let op wat je wat de eerste Gadlut, want zijn twee Gadluten. En wat Hij ons vertelt is altijd werkzaam, is altijd als je nu, let op alleen op die dingen, alleen wat die groei, alleen van die tien sfeerot, over dit sferot waar Hij zegt, dan zal je dat allemaal goed begrijpen. En vervolgens zegt Hij wachter 20. Bij Gadlut in, in, gad in de eerste Gadlut, is de eerste vorm van de Gadlut. Gadlut is een grote toestand. Daarna komt dus de, de, de eerste grote vorm van Gadlut, grote toestand. Dat heet Gadlut alef. Na su habat is het hoofd. Hoofd is geworden dan, Shell Neshama, maar het hoofd van de Neshama, van het niveau van de Neshama. Maar nog niet Gaia. De hele bedoeling is om gaya te ontvangen. Duidelijk, alleen door gaya, oftewel Chogma, alleen dat licht gaya, als men licht gaya, als een parzoef licht gaya ontvangt, dan kan men zivoek maken, dus kan men dan een grote toestand hebben. Dan kan men licht van leven ontvangen in zichzelf. Dus dan komt er de eerste grote toestand, heet gatlut alef, en dat betekent dat die verkrijgt het hoofd, maar wel het hoofd van neshama. Die krijgt alleen maar neshama. Ja, wat is neshama? Dat is alleen bina. het is wel well, uh, van drie eerste sferot. Well, uh, het is dus wel grote toestand. Dus wel. Wat betekent grote toestand? Heb je alle sferot, alle tien sferot. Ja, maar heeft alleen maar tien sferot. Dus alle kelim heb je dan tien. Maar alleen maar van het niveau van Neshama. Ja, wat is Neshama? Dat is net zoals, uh, Bina, Bina wil geen Gogma ontvangen. Zij heeft wel Gogma, maar zij kan het niet ontvangen. Maar het is wel een enorme oh, Gadlood natuurlijk. De eerste Gadlood is geweldig. Uh, het, laat, het, laat geen, het laat geen onreine krachten aanzuigen. Absoluut niet. Ze vluchten daarvan. Maar het is nog niet genoeg. Het is nog niet genoeg om, om, om met een lagere uh, zivouk te maken. En de lagere door te geven uh, wat de lagere nodig heeft. Waar achar kaag 20 en vervolgens 21 bagadloed bet in de tweede gadloed. Dus in de tweede grote toestand. Nasu gabaat de gaya ook dan worden, verkregen ze het hoofd van Gaia, dus dan wordt het een toestand, van de echte grote toestand van Zeranpien, eh, bereikt, waarbij de Zeranpien nu in staat is, om te, om te geven aan de Nukwa. En zo is bij ons absoluut op dezelfde manier, bij ons is, het geval in elke toestand, in elke correctie die wij ondergaan. Eigenlijk. En ook als wij willen iemand geven, ook. Eerst moet je opbouwen jezelf. Op dezelfde manier. Hoe? Eerst komt het ibor. Ibur betekent verwekking. Altijd zo. Dus eerst. Dus nog even even goed opzomen. Dat is belangrijk. Wat ik nu zeg. Belangrijk alleen, sferot belangrijk. Dat is voor ons belangrijk. Steeds. Moet je weten. Als je over tinsveroot spreekt, spreek je over het geestelijke. Als je spreekt over andere dingen, dan spreek je over omhulsels van het geestelijke. Ja? God, allerlei andere woorden, eh, wat je gebruikt dan, wat men gebruikt, wat allemaal religieuze terminologie. Alles is omhulsels van het geestelijke. Duidelijk? Natuurlijk, ook daar ontvangt men wat. Maar het is niet het geestelijke zelf. Dus tinsveroot. Kijk nou. Elke... Tostand. Als er iets tot stand komt, heestelijk, dan eerst moet, wat is de eerste fase? Wat is absoluut het eerste is, om te beginnen, iedereen graag gaat een beetje noteren voor zichzelf, want dat is uh, de basis. Dus eerst voor alles, als men wil gaan werken aan zichzelf in elke toestand. Dan eerst wat men do, moet doen, simtsum, Alles dus eerst moet je niet simtsum Dan moet je eerst simtsum maken. Dus eerste fase hoef je niet op te schrijven. Zimzum. Dus uh, betekent uh, beperking. Zichzelf direct beperken, zeggen. Nee, nu ga ik dat niet doen. Ja, of niet. Ik ga het licht niet ontvangen. Voor wat jij gaat corrigeren. Waarom ga je iets corrigeren? We gaan niets corrigeren omdat het nog niet goed is. Of het niet goed is of niet. Dan wat gaan we in, doen in, dat, in deze toestand? We gaan zeggen, nee, we gaan het licht niet ontvangen. Dat heet Duidelijk? Daarna gaan we krachten opbrengen om eigenlijk om. Uh, Daarna willen we iets ontvangen. Niet ontvangen, willen we ons corrigeren, laten corrigeren. Nog niet ontvangen, sorry. We willen ons laten corrigeren. Hoe? Dan de volgende fase is om dat men steegt op van binnen krachten opbrengt, naar en men steegt op als het ware naar het hogere. Men wil in de buik als het ware van de moeder komen als puntje aanleunen aan aan de hogere. Dus ja, als een embryo in de moeder aan de moeder zijn aangehecht. Dus Zichzelf als het ware wegcijferen om willen van het hoog, om in het hogere aan de hogere aan te leunen, als puntje. En dan gaan groeien. Dat is wat eigenlijk, dat is eigenlijk, dat is, samen kan je verbinden dat met Simpson. Simpson betekent inderdaad wat ik had verteld nu. Dat jij aanleunt tegen een hogere en je zegt, het hogere is betekent de eigenschap van geven. Dus in het, de, de hogere is eigenschap van geven. Jij wilde alleen maar voor jezelf ontvangen. En nu ga je jezelf aan de eigenschap van geven binnen jezelf. Doet er niet toe welke, op dat moment, welke situatie is Jij gaat aanleunen aan de eigenschap van geven in jezelf. Als puntje. Je hebt nog geen kracht, geen partsoef. Wat, wat betekent als puntje? Je hebt geen sfeerot nog. Ja, je was alleen maar, kon, alleen maar, kon alleen maar ontvangen voor jezelf. En nu ga je als puntje aanleunen tegen de, wens om, tegen de wens om te geven in jou, in die situatie, in die correctie die je wilt bewerkstelligen. Duidelijk? Daarna, dat betekent dat jij nu komt in de buik van de moeder. Wie is de moeder? De hogere traptrede. Ja? Die eigenlijk die traptrede die in jou, de onderste, het onderste gedeelte van de hogere traptrede die in jou is ingezakt. Dus Pin en malgoed van de hogere traptreden die in jou zijn. Eigenlijk daaraan ga je jezelf aanhechten. Okay. En daarna, de volgende stadie is ibur. Ibur, ibur betekent, onthoud dat woordje, want dat is de Kabbalah. Dus de volgende stadie is ibur. Ibur betekent verwekking. Dus jij komt overwekking of in toestand van embryo. Dan kom jij in de buik, als het ware, van moeder ga je, als embryo ga je groeien. Net zoals als een kindje, als een futus, die groeit negen maanden, zeven, negen of twaalf bestaat zelfs. Uh, kan groeien, normaal negen, ja, ze. uh, Alleen bij zeer speciale zielen, zeer hogere zielen, komt het op zeven. Zeven maanden, dat zijn zeer uitzonderlijke zielen. Natuurlijk, niet, niet als iemand gewoon uh, door omstandigheden moest dat eerder eruit komen. Maar normaal, zeven, de grootste profeten, de grootste Moshe, uh, Sh Shmuel, de grootste, van de, de grootste ooit, die waren zeven maanden. Die geboren waren met zeven maanden. Dan zullen we leren waarom later. Ja. En, maar nog een keer. Dus, de volgende, dus jij gaat dus vanaf het punt, wat je bent punt geworden, ga je nu groeien. Net zoals bij de zwangerschap. Dan, dan groei je dan één maand, twee maanden, drie maanden, dat is groeiperiode. En die, al die groeiperiode, dat heet ibur, De toestand van Ibor. Dus wanneer, en dat is geestelijk, dus de, hier de fase, en waardoor, daardoor, verkrijgt men wat, welke is Daardoor verkreeg men de kracht van de Svirot Nihi. Nee, net zo goed is zo. Dat is onderstel van jou. Eerst bouw je je onderstel. Daarmee. De volgende fase is. De fase die heet, die heet. Die heet. Die heet jenica. Dat grootbrengen. Dus. En. Daarvoor. Voordat de jenica komt. Dan moet je geboren worden. Dan wordt. De toestand. Dan wordt. Die, in die toestand. Ga je, wordt. De toestand geboren worden geboren worden, het geboren worden van de toestand, dus in die toestand waarin jij verkeerde en jij was in de toestand van jij verkreeg nehi, net zo goed je soort, ja of niet en de volgende is dat de hogere jij bent zo gegroeid nu, in de buik als het ware van de hogere dat de hogere gaat jou, net zoals de moeder doet die gaat dan uitpersen dat kind ja, zo ook in het geestelijk is het precies zo, dan komt een uh, kom je dan in een toestand waarin, waarbij jij al in de, in de volgende fase bent. In de volgende fase, dat heet jenica, onthoud dat woordje ook. Jenica betekent groot worden door aanzuigen. Ja, zo echt, net zo van buiten aanzuigen, uh, dat is dan jenica, of melk, melk, melk, ja, melk te zogen. zogen. Zogen, het proces van zogen, dat is jenica, onthoud het. Daarmee verkrijgt men chagat, gesed ver. Ja, dan krijgt men nog drie spiroot. En dat is nog een kleine toestand. Duidelijk. Beide natuurlijk heet de kleine toestand. Maar de eerste is het dan de kleine toestand wanneer men, wanneer men als embryo is. En de andere is al, wanneer men al geboren, geboren is. Duidelijk. En zo'n toestand heet, dat duurt tot zes jaar, negen jaar, tot dertien jaar. Geestelijk gezien. Ja? Op aarde hier ook. Men doet parallele ook zo dan Op dertien jaar. Iemand wordt al bar mitzvah, wordt al, Wordt al de zoon van de voorschrift. Ja? Die kan al. Die wordt als, als volwassen. En, in zekere vorm. Maar is nog niet helemaal volwassen. Duidelijk? Dan de, de derde. De volgende, volgende fase is. gadlut alef, De eerste gadlut. Altijd dezelfde. Elke situatie. Uh, op dezelfde manier wordt uh, elke correctie, elke groot worden, groot is altijd op die manier tot stand komt. Alleen we moeten, we gaan het echt veel leren daarover uh, hoe dat gaat. Dus, dat is het katlut alef, de eerste grote toestand. Waarbij men verkrijgt al alle negen spheren, alle tien sphero, dus ook chabad verkrijgt men dat, het hoofd. Dus, chogma, bina, en daad, want, want wij spreken nu van de opbouw van drie. Drie lijnen. Iedereen heeft drie. Net zo goed, net zo goed je soort. Anders kunnen we niet omhoog komen. Waarom spreken we van elke keer drie? Ja, net zo goed je soort. Via je soort kunnen we omhoog. En dan weer, gisteren, vooruit je verre, het je verret kunnen we weer omhoog. Naar de daad. Duidelijk. En dan voor de daad kunnen we ook hoogmaan binnen. Via de middellijn kunnen we opsteken. Duidelijk. En van de, door de middellijn kunnen we naar beneden ook gaan. Daarom is de wereld van correctie, de wereld absoluut heet, de wereld van correctie. Want daar in de Absoluut pas, hebben we de drie lijnen, daarvoor nog niet. Daarom was het ook breken van killing, omdat er daar geen middellijn geweest was. De hele kunst van de hele schepping, de hele clue, is om de middellijn te leren ervaren. Om de middeleen. De dat is de manier om groot je, groot worden en de manier om al het licht wat nodig is voor jou naar beneden te brengen. Zichzelf op te bouwen, kilim opbouwen, en dan kan je alle, alle lichten ervaren. Deelijk. Kunnen we, waarom komen? Kunnen we, kan een mens geen, geen licht, het goede zien, etc. Die, die heeft geen drie lenen. Dus als we bouwen op in onszelf drie lijnen, net zag, je soot, geset, goraki, feret, daad, daad, chokma en bina, dan kunnen we licht haaien in ons ontvangen. En dan komt dan, de dus dan dat, is, dat heet Gadlut Alef, de grote toestand Alef, de eerste grote toestand. Dan hebben we alle kilim, heb jij, ja? alleen die zijn nog in, this, in die fase dat, dat het alleen maar neshama kan komen uit het hoofd kan alleen maar neshama binnenkomen maar nog geen kochma. En neshama komt ook dat is ook uit het hoofd ja ketter chokma het is gar van drie eerste sferen het licht van het van het hoofd komt en daarom is het geweldig licht ja, het, is, het is wel een godsdad maar het is nog niet het is wel men komt in reine oh, al met deze gadloed. Ja? Geen klipot Ervaart men meer. Maar het is nog niet de toestand wanneer men men uh, gochma, ontvangt. En dat men ook kunt geven uh, aan de noek als het ware. Okay. Dus de volgende fase is dan bet, De tweede gadloed. En dat is tevens de laatste. De tweede gadloed. Waarbij, waarbij men Gaia ontvangt, dat is het licht van Gaia. Gaia betekent levend. Ja, dat is ook de, de, het licht van het leven, ja, ook rooigakodes, de heilige Geest en alles. Dat is, dat is daardoor ontvangt men dat. Eigenlijk? Even een korte korte, korte leden heb ik dat hele, alles op, uh, opgetekend, een beetje hoe elke correctie plaatsvindt. In grote lijn. dat is wat hij ook zegt. Twintig. Hè? Ja, wachar, kak de laatste, wachar, kach, 21, en vervolgens, begadloed bed, in de tweede gadloed, in de tweede grote toestand, nasu chabad lechaya dat hoofd, de lichten van chabad, mogen wij noemen dat opnemen dat het hoofd is, in het hoofd, licht in het hoofd, noemen we mogen. Die mogen van, die mogen van, die Chabad, Chokmah, sorry, Chokmah Binadad, die worden tot Chaya, tot Licht Chaya. En het Licht is Chaya betekent dat het Licht dat leven geeft.